Hij benadrukte dat D66 geen bezuinigingen en lastenverzwaringen... uit het vijfpartijakkoord zal terugdraaien. Afspraak is afspraak, al dus Pechtold. Oud-chef defensiestaf Luc Kroon is overleden. Hij was de hoogste militair van 1998 tot 2004. In een advertentie in NRC Handelsblad... prijsminister minister van Defensie Hille het optreden van Kroon. Zijn doortastendheid en intelligentie zijn van grote waarde geweest... voor de modernisering en professionalisering van de krijgsmacht. Al dus Luc Kroon was 69...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 Op de Loosdrechtse plassen sloegen een aantal zeilboten om... tijdens een vlootschouw die door koningin Beatrix werd afgenomen. En op de Westerschelde kwam een Australisch echtpaar... op hun zeilboot in de problemen. Spanje heeft de halve finale van het EK voetbal bereikt. In Donetsk versloeg de regerend wereld- en Europees kampioen Frankrijk met 2-0. In de eerste helft scoorde Xavier Alonso met een kopbal... en vlak voor tijd benutte de Spaanse sterspeler een strafschop. In de halve finale speelt Spanje tegen Portugal. Het weer vanuit het zuidwesten regen, het is vannacht een graad of 11. Ook overdag grijs en langdurig regen en dan wordt het ongeveer 17 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er ANWB verkeersinformatie op de A12 Arnhem richting Utrecht... tussen Venendaal West en Maarsbergen, drie kilometer file wegens werkzaamheden. Verkeer naar Utrecht kan bij het knooppunt Maanderbroek het beste omrijden... via Barneveld en Amersfoort over de A30, de A1 en de A28... En op de A59-Zonzeel richting Os is bij het knooppunt Empel de verbindingsweg dicht. En dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom vanuit het College Hotel in Amsterdam. Elke week interview ik hier iemand... die even op een kamer tot de rust mag komen. En dat doen we altijd live, behalve vanavond. In verband met de sportzomer en in verband met vakanties... is de opname die je nu luistert gemaakt op donderdagavond, afgelopen donderdagavond. Want toen was de man die ik ga interviewen... was in de Bali aan het spreken over een nieuw ideaal voor Nederland. En zo kennen we hem ook wel, want het is een jong bevlogen mens. Hij is de oprichter van de G500. Hij gaat er alles over vertellen. Ik heb het over niemand minder dan... ja, u kent hem misschien ook wel... omdat hij vaak aanschuift bij de Wereldredder, Siward van Lienden. En hij zit hier achter de deur van Kamer 108. En ik hoop dat hij open doet. Ja. Hallo. Siward. Hey. Hoi. Alles goed? Zeker, ja. Nou, Oh, en we hebben iemand op het bed liggen. Ja, dat is mijn mooie vriendin. Ja, lieve vriendin ook. Hoi. Ik ben Patrick. Ik ben Ilse. Volgens mij hadden jullie wat te vieren, hè? Ja, klopt. Vertel even. We zijn vandaag precies twee jaar samen. Vandaag donderdag, dus het is, uh, mensen luisteren dit op zaterdag. Dus het ja, is... dus het is 21 juni, ja. midzomernacht. Oh. Ja. Mooiste is. nacht om er zoiets te kunnen vieren. Zeker. En dan in dit hotel ook. Zeker. Ja. Uh, hoe is die nacht gegaan dan, twee jaar geleden? Ja, dat is wel een bizar verhaal misschien. Dat wij, wij draaiden echt al weken om elkaar heen. En um, ja, we hadden altijd zoveel te bespreken dat we, um, we hadden bedacht, echt al heel lang terug, dat, um, dat we dan maar een keer de nacht samen door moesten halen om gewoon te praten. Het um, nou, klinkt heel dat, saai dit. Ja, nee, ja. Nee, het was heel leuk om toch gewoon altijd zoveel te, te kletsen hadden. En uh, toen, uh, die afspraak was een paar keer mislukt en toen kwam Seward op een gegeven moment naar mijn huis, uh, toen nog in Den Bosch toe. En uh, ja, toen zijn we gaan praten. Het was, eigenlijk, ja, het was een heel bijzondere nacht met heel veel muziek. En we hebben een prachtige ochtendwandeling gemaakt en hebben de zon zien opkomen over de polder die tussen het centrum van Den Bosch en de snelweg eigenlijk in ligt. Dat is echt prachtig. En, uh, ja, toen, vanaf dat moment was het eigenlijk vlam in de pan en uh, heel erg leuk samen. Wat is zo mooi aan Seward? Ja, dat hij um, um, heel sprankelend is, heel idealistisch en ook, um, um, ja, ook, ook praktisch. Dus het is denk ik, een combinatie van. Ja, het is heel, heel moeilijk uit te leggen. Van, um, een heel, heel boeiende persoonlijkheid. Heel, en heel lief en heel, heel warm. Dat vind ik een heel knappe combinatie. Dat je... Maar zie je hem nog wel de laatste tijd? <laughs> ja, ik zie hem wel. Ja, ik, ik werk ook mee met G500 en ik doe daar de communicatie. Dus daar zien we elkaar, we zien elkaar thuis. En eigenlijk zijn we nu een soort van dag en nacht samen, behalve als hij dan naar zijn afspraken gaat. Dus dat is het. Maar hij is wel druk, hè? Hij is heel druk, hè? ja. Hoe druk ben je, Stuart? Ja, wat is druk? Uh, ik doe gewoon de hele dag wat ik leuk vind. Ja, dat klinkt misschien een beetje cliché, maar dat, dat is wel. Ik voel me wel een beetje Pietje Bel de afgelopen weken. En dan kan het soms wel. Nou, uh, deze week was bijvoorbeeld echt even pittig, een nachtenlang. Uh... Maar de he, hele dag doen wat je leuk vindt, dat is volgens mij uh, door de polder lopen, uh, s ochtends vroeg en een uh, nachtenlang muziek draaien met je vriendin. Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Oh, ja. Maar je hebt ook nog een andere passie. Zeker, ja. Ik, ik, doe, heel, ik doe eigenlijk heel veel dingen. Um... Of dat nou, uh, doe do, do, do wat studies, uh, geef 500, doe mijn werk. Uh, uh, en eigenlijk, ja, als ik iets heel leuk vind of iets heel mooi vind... en daar ben ik wel constant naar op zoek... dan kan ik ook gewoon met volle energie, dat op een... ja, met misschien wel een soort van bijna hyperfocus kan ik, kan ik dingen doen. En dat vind ik ook het mooie, dat je niet probeert op te sluiten in één ding of één uh, wereld dat je gewoon in de muziek kan leven... dat je in, in, in de wereld van je vriendin kan leven... in de wereld van je familie of van je studie of van je werk. En, en dat vind ik zo mooi aan het leven. Dat je de hele dag kan reizen door die werelden... en met al die mensen kan zijn. En ja, daar, daar word ik gewoon heel blij van. Um, omdat je G500, daar komen we zo meteen al over te spreken... Uh, wat het is en wat je idealen daarmee zijn... Uh, ben je heel veel in het nieuws geweest. Je hebt veel bij de Wereld Draait Door aan tafel gezeten. Je bent eigenlijk in korte tijd... Een bekende Nederlander geworden. Merk, ah, je, daar... Mij, mij is het... nee. Merk je daar iets van? Nou, volgens mij valt het wel mee. Het is niet zo dat nu uh, tiener meisjes uh, een Zuart van Liende poster boven hun bed hebben hangen. Uh, ik hoop het ook uh, niet voor dat je met mij zou moeten wakker worden. Wat je wel soms merkt, uh, is uh, dat ze herkennen. En ik heb heel bewust gekozen de afgelopen jaren voor print en radio. Want ik. Uh, een paar jaar terug was ik uh, voorstel van het heb ik dit soort dingen ook gedaan. Zal ik ook bij de Wereldwijd door... of bij uh, opening, 8 uur journaal aan de desk... bij Gerard Arnie, koffertje, van die gekke dingen eigenlijk. Helemaal als je al 16, 17 bent. En daarna heb ik heel bewust gekozen om van het scherm af te gaan. Omdat als je een naam bent of een stem... dan luisteren mensen of lezen ze en zijn ze objectief. En dan zodra er beeld bij komt, komt er een emotie bij... die je niet kunt beheersen. En dan krijg je gekke dingen als mensen je uh, gaan aanspreken... in treinen, omhelzen, in... Uh, op de Oude Gracht in Utrecht. Of uh, ook de mindere mooie kanten, natuurlijk. Dat je opeens bedreiging. Of dat, heel gekke dingen. Dat je iets zegt in de Wereldrijd door. en opeens gaan mensen gekke, di gekke dingen doen. Dus ik heb er heel bewust voor gewoon niet te doen. Maar ja, nu heb ik zo'n politieke beweging start. Dan moet je het ook gewoon doen. en daarvoor gaan. En dat zo op een goede manier uh, gebruiken. En bevalt het? Want je hebt dat bewust gekozen ja, ja. om niet te doen. en nu, nu ben je het wel. Het is, het is niet zo dat als ik naar uh, zoiets als bijvoorbeeld de Wereldrijd door ga. dat ik daar. Helemaal van opgeladen wordt of zo. Ja. Nee, het kost meer de energie dan het oplevert, maar het is wel gewoon gaaf. Ik ga het even aan je vriendin vragen: Is hij, is Seward veranderd sinds dat hij eigenlijk bekende Nederlander is geworden? <tied> nee, helemaal niet. Nee, absoluut ja. niet. Nou ja, is gewoon echt nog steeds. Ik ook hetzelfde en ik denk dat het heel knap is: ja, ik vind Seward heel integer. en altijd zo respectvol met, <tied> met mensen omgaan en ja. Dat, dat is ook gewoon nog steeds als, als vreemde hem zomaar aanspreken op straat. Ja, maar dat is dat, toch geen kwaliteit? Dat is toch gewoon normaal? Nou ja dat, ja, dat vinden wij misschien normaal. Zo zouden wij heel graag ook de wereld zien. Maar we weten heel goed dat dat niet voor iedereen altijd normaal is. Het is wel een soort droomwereld misschien. Zo. Ja, vind ik niet. Ja, je, gewoon, je kunt gewoon normaal met mensen omgaan. En je ja. kunt het ook gewoon normaal doen. Wat is het nou eigenlijk, hè, televisie? We maken daar een soort van droomfantasiewereld van. Maar in feite is het gewoon een studiootje van 25, 30 vierkante meter met vier camera's die heel duur zijn. Maar waar gewoon normale mensen achter staan. Ja, maar en... mensen dromen er wel van, snap je? Mensen ja, willen ik graag er niet op... van. En maar mensen willen we graag op televisie of die hebben die magie, nemen ze mee. Dus dat, ja, dat hoort er ook bij. Dus dat is ja, ook maar jij bent televisieman. Televisie, jij nee, weet, nee, nee, televisie ik... is magisch op het moment dat het werkt. En de momenten van magie die ik bijvoorbeeld in, in een studio heb meegemaakt, waren of op tv dood, of het waren momenten die ik niet zo magisch vond. Die op, TV magisch wordt. Dat is de kracht van een camera en van een moment. En uh, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik vind, vind gewoon een, een set of zo vind ik niet heel spannend. Of als je een uitzending van buiten, uh, van brandpunt of zo moet opnemen, dat je, dat je vijf uur of vier uur door uh, Madure Dam loopt te slenteren. Ja, op tv ziet dat er mooi uit, maar in het echt is dat allemaal niet zo heel erg uh, spannend hoor. Nou, dan moet je misschien aan de andere kant van de camera komen staan. En dan, uh, dan ja, kan je goed. daar misschien van genieten. Uh, maar over dat genieten gesproken trouwens. Uh, geniet je wel van alles wat je overkomt? Nou, het is wel, je zit wel een soort van achtbaanrit naar voren. Dus het is niet zo dat je nou even gaat terugkijken en daarvan gaat genieten. Maar ja, ik geniet er wel van, van sommige dingen. En dat is echt wel, uh, dat zijn eigenlijk wel de kleine momenten. En bijvoorbeeld vorige week zaterdag hadden we een 200 man bijeen. En het moment dat je gewoon... Het idee dat, dat er naar binnen kwam was: hé, hey, ik hoef gewoon niks te zeggen, niks te doen. En ik zie opeens 200 man met elkaar praten, discussiëren, lunchen, plannen smeden. Zonder dat je iets hoeft te doen. Dus kennelijk is er in 80 dagen iets ontstaan. Waardoor jij al kunt uitstappen. En dat er eigenlijk al iets gebeurd is. Dat, dat soort momenten vind ik heel mooi. Ik had van de week. Uh, liep ik uh, een, een, een, een, een uh, oprit. Uh, van, van weet ik veel een paar honderd meter af. En dat ik dacht: hé, nee, jeetje, hier nou know, weer terecht komt of zo. Of, ik heb jou eerder ontmoet uh, op, op een plek, die was ook wel magisch. Dat was uh, in een paleis, dan denk je van... ja, jeetje, ik ben ook maar een groentje van 21. Paleis op de Dam, met, uh, op uitnodiging van, ja. van, van, van Beatrix uh, voor... Uh, ja, daar hoor jij thuis, maar ik ben niet. Nou, nee, waarom student, zou ja. ik daar thuis horen? Nou, jij bent toch de man van BNN? Nee, nee, maar juist, juist dan denk je bij jezelf... nou, Beatrix, ik weet niet of die BNN uh, zou uitnodigen. Maar het was, uh, was een mooie avond. De, de CEO van Google uh, sprak, dus daar kwam ik jou inderdaad tegen. Maar van wie was die oprijlaan die zo lang was? Uh, die was van de week van Herman Weijfels. Oh. Nou, verder, het is dus niet dat hij in een, in een landgoed woont. maar dat, Ik was daar zo van onder de indruk van die twee uur waarmee we zitten te sparren en te praten. En uh, dan denk je, ja, toch zoiets van, ja, waar heb je dat aan verdiend? Je bent gewoon een, een heel jong iemand met een idee. en ja, ja, Ik had hem gemeld en gevraagd, wil jij in de Raad van Toezicht? Nee, maar waar heb je het aan verdiend? Je bent heel jong en je maakt dit al mee. Wat is het? Ja, weet ik niet. een combinatie van openheid... Toch wel een bepaald soort idealisme. Uh, maar ik weet het soms ook niet. Echt oprecht niet. Bijvoorbeeld, het misschien, ook... uh, misschien weet je, je vriendin het, het vragen. <laughs> ja, weet jij Gebeten. wat het is? Want hij zegt uh, openheid en idealisme. Ja, maar uh, ik ja, hij is denk ook buitengewoon intelligent natuurlijk. Ja. ja, laten we maar gewoon benoemen. Dat, ja, de, die. Niet zoveel <laughs> vleien. <Nee, ja, laughs> ja. dat is heel belangrijk. In combinatie dus met het open en dromen en. Um, uh, ja, ik denk een combinatie van fantasie, pragmatisme en, en intelligentie. word je er niet gek van? Nee, nooit. Nee, nee, maar dat je denkt bij jezelf... Jee, maar die is intelligent, die gast, oh, die is zijn, me die zijn altijd tien stappen voor. Ja, dat denken mensen heel vaak op de een of andere manier. Dat ze, dat ze hem dan ook zien bij de wereld door en dat ze dan zeggen... Oh, dat vind ik zo zielig voor Ilse, want uh, hoe kan ze nou uh, ooit een discussie van hem winnen? Maar ja, nee, in onze relatie, wij hebben totaal niet op, op dat... Dat, dat is niet de basis van onze relatie. Dat, dat, dat, de, de basis is seks. Ja, <laughs> precies. <laughs> nee. <laughs> nee, de, ja, nee, de basis is gewoon... dat gewoon, ja, liefde uiteraard... En, en heel veel respect voor elkaar. En ja, energie en, gewoon. Dat het ja, altijd en leuk is. Ja, en een fijn ja. gesprek kunnen voeren. En niet, niet uh, dat dat dan altijd uh, super intelligent hoeft te zijn. Integendeel, want dat zou juist belachelijk zijn als het alleen maar heel de hele tijd ergens over moet gaan. Ja, nee, gelukkig, want je bent 21 geziord. Uh, ja. ja, het uh, leven moet ook nog wel een beetje. Uh, Leuk blijven. He? Ja, toch? Ja. Is dat het nog? Is, uh, kan je nog met vrienden afspreken? Kan je nog. Ja, uh, joh. Uh, yeah? ja jeetje, je doet net alsof ik. Uh een soort van Angela Merkel zelf ben, die... Uh, nee, dat doe ik niet, maar ik jij veel. vertelt dat je 80 uh, krankzinnige dagen hebt. En, uh, ja, uh, het is uh, wel heel gek. Ja. En, en het is niet, uh, ik moet zeggen dat het de afgelopen 80 dagen... dat ik nou niet al mijn vrienden even uitgebreid heb gezien. Maar ja, ik probeer altijd gewoon alle dingen te doen die ik leuk vind. Of dat nou afspreken is met vrienden, of, of eten, of werken, of uh, concerten bezoeken. We zijn ook uh, met elkaar, weet ik veel, als we Lisa Hennigan kunnen zien in Breda. En, nou, dan gaan we naar Lisa Hennigan in uh, Breda om, uh, dat is live mee te maken. Ja, je moet gewoon doen wat, wat goed voelt en wat je op dat moment wilt. En als je... Ja, ik snap dat ook nooit zo goed. Ik, ik heb dat wel eens gehad van die vrienden die dan zeiden... Wat heb je vandaag gedaan? Dat ze dan twee dingen opnoemen of zo. En dan is de dag vol. Ik weet niet, bij ons is dat nooit zo. Het is gewoon een bommetje vol van begin tot eind. Maar ik vind het eigenlijk altijd wel leuk. Maar is er ook wel eens een dag leeg? Heel soms, heel soms. Want dat kan ook heel relaxed zijn. Ja, ja, ja. Eens. Dat je een keer gewoon lekker in bad gaat zitten of zo. ja. ja dat je je schoenen uittrekt zoals hier... en dat je een beetje naar teletext eh, kijkt. Ja, dat is nou niet echt een idee van een spannende, spannende avond. Nou ja, maar... ik heb in ieder geval een uh, spannende plaat... hopelijk voor je uitgekozen. Uh, uh -huh. Want uh, ja, we moeten het uh, na deze plaat toch even hebben over de G500... en ik hoop ja. dat deze plaat uh, uh, daar een beetje bij past. Dus zet je koptelefoon op. Het is uh, Public Enemy. Ah, vet. Yeah! best trained, best educated, best equipped prepared, troops refuse to fight! Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight! With calcium that's Rise. alive Designed to fill your mind Now that you realize The prize arrives We, we got, got to pump the stuff, stuff To make it tough. Down. From the heart It's a start A work of art To oh, revolutionize Make a change Something strange People, people We are the same No, we're not the same Cause we don't we know the no game much. What we need is awareness We can't kick For me, you see straight out racist? The sucker was simple and plain. Motherfucking Enjoi Wayne. Cause I'm black and I'm proud. Already, I'm, I'm hyped, 'cause I'm amped. Most of my heroes don't appear in no stamp. Stamp for look at you look and find nothing but rednecks for 400 years. If you check, don't worry, be happy. Was a number one jam. Damn, if I said you could slap me right, right here. here, get it. Ah, dit was uh, Public Enemy met Fight the Power voor uh, Siewert van uh, Ja, Klopt de plaat? Ja, qua tekst klopt hij best wel eigenlijk. Uh, waar we mee bezig zijn met G500 is natuurlijk eigenlijk die vergrijzende macht is aanpakken. Ja. En, uh, Leg ja, even aan onze Radio 1 luisteraar die het gemist heeft wat ja. uh, G500 is. Heel kort gezegd is G500, uh, zeg maar eigenlijk, zijn op zoveel terreinen... De afgelopen 20 jaar zijn goed nagedacht... wat er moet gebeuren met onze pensioenen, de zorg, met onderwijs. Allemaal spaaklapt. En daar hebben ze niks mee gedaan. En het wordt tijd dat we dus niet alleen die denkkracht hebben... maar ook die politieke doelkracht om die plannen uit te voeren. En daarom zijn we met meer dan duizend mensen lid geworden... van de drie grote politieke partijen in Nederland. PvdA, CDA en de VVD. En we gaan met een tienpuntenplan, waarin we die punten hebben gevat... naar de congressen toen naar alle bijeenkomsten... om te proberen die partijen tegelijkertijd hun taboes te laten opgeven... en met hun plannen... Uh, ja, wat dat betreft toch wel toekomstgerichter te worden. En te zorgen dat niet de rekening één klap... naar, uh, naar die, de ja, die jonge mensen van de toekomst uh, uh, wordt doorgeschoven. Ja, te gek plan. Heel slim plan ook, denk ik. Want ja, je pakt direct uh, het grote midden. En die moeten toch eigenlijk naar jullie uh, gaan luisteren, neem ik aan. Dat hoop ik ook, ja. want aanstaande, Want het is nu, dit is donderdag, we nemen het op. Ja. Uh, zaterdag ga je uh, voor het eerst naar een groot congres, hè, ja, geloof ik. VVD is als eerste aan de beurt. Met hoeveel ja, maar... gaan jullie daar naartoe? Uh, niet zoveel, omdat dit is helemaal niet het verkiezingscongres Dus dit is een uh, campagne-aftrap. Dus ja, we gaan met zo'n mannetje of 50 of zo. Uh, maar er is wel één belangrijk moment. En dat is eigenlijk dat er komt een plenaire moment. En daar kunnen wij, uh, hebben we inmiddels ook uh, spreektijd voor, zes minuten en een motie. En dan gaan we eigenlijk zeggen van nou... het meest heilige huisje van de VVD is de hypotheekrente-aftrek. En daar moet iets aan veranderen. En dat weten de VVD'ers, dat weten het land al lang... Alleen Rutte die kijkt naar zijn torentje en die ziet allemaal heilige huisjes staan... en denkt dat de mensen die daarin wonen er allemaal niet vanaf willen. Dan komen er 50, 50 G500-types. En jullie ja. krijgen dan uh, het partijprogramma van de VVD zover... dat jullie het heilige huisje van uh, de nee, nee, VVD nee, nee. kraken? Nee, dit zijn eigenlijk de inleidende beschietingen op het heilige huisje. Uh, we gaan er s ochtends ook een mooie, mooie actie uh, voeren. Uh, dat weet de VVD nog niet, maar ja, dat hebben ze nu dus inmiddels geweten. Ja. Uh, en uh, ja, het belangrijkste is eigenlijk dat we laten zien, één, we komen, dat twee, dat we een goede ideeën hebben, drie, dat we in nieuwe vormen kunnen denken binnen die oude structuren, en dat wij gewoon heel graag willen dat die tien punten ook serieus worden genomen en dat de VVD moet gaan nadenken. En wat ik echt gevaarlijk vind, ik heb een blik gehad op het concept verkiezingsprogramma, dat is dat de VVD gaat schieten in toch een soort van kortzichtig rechtse, maar vooral in, uh, een campagne waarin niet eerlijk gekozen gaat worden, waarin Rutte niet eerlijk durft te zeggen wat er aan de hand is waarin de VVD niet durft om de eigen taboes op te heffen... wat heel gek is eigenlijk voor een liberale partij. Dat zijn toch de vrijdenkers, zou je denken. Nou, forget it. Uh, en als je dan uh, met, met mensen aankomt die dat schrijven... die zeggen, nou, joh, er is in Nederland geen enkel probleem... dat je niet met asfalt kunt oplossen, noem mij er maar één. Joh, dat, dat is volgens mij niet, niet de agenda voor Nederland, voor de toekomst. Uh, en daar proberen wij de VVD bij te helpen. En het gekke is, uh, bij andere partijen zijn de verkiezingsprogramma's al bekend... Dan komen de congres aan. En de VVD die stelt dat uit. Die gaat pas eind augustus, twee weken voor de verkiezingen, gaan zij het echt vaststellen. Dus Rutte gaat zonder plan de verkiezingen in. En pas twee weken voor die tijd kun je het pas aanpassen. Nou, en wij willen toch wel laten zien dat als je dus niks doet aan zo'n heilig huisje, dan kan het zomer zijn, bijvoorbeeld het verkiezingscongres eind augustus wel degelijke verandering kunnen maken. Nou, dan zit je dan twee weken voor de verkiezingen... met je mooie heilige huisje die je op elke poster hebt gezet in dit land. En dit is dan nog maar de VVD. Maar dit gaan jullie dus ook bij het CDA doen en de Partij van de Arbeid? Ja, die zijn uh, volgend weekend aan de beurt. Ja. Kijk je ernaar uit? Ja, dat wordt voor mij de eerste echte vuurdoop. En ik denk, daar moeten we gaan kijken of het werkt. En het eerste is het CDA. En ik heb daar eigenlijk best wel... Uh... Ja, daar ben ik wel optimistisch over wat er gaat gebeuren... Ik denk dat we daar plannen doorheen gaan krijgen. Dat daar iets bijzonders gaat ontstaan. Dat is, het is, het is ook gewoon heel gek. Moeten gewoon honderden mensen. Bij, bij de VVD is het de hypotheekrente -aftrek. Wat is het bij het CDA? CDA is denk ik het grote um, taboe is de pensioenen. En bij de Partij van de Arbeid is dat uh, of de zorg of de, um, de arbeidsmarkt. Dus dat zijn eigenlijk de drie grote taboes. En je ziet dus ook op die terrein is niks gebeurd. En dat komt omdat ze allemaal een eigen grote taboe hebben... En niemand van die, van die drie die durft als eerste de stap te zetten. Dus wat wij zeggen is eigenlijk, nou, we gaan jullie handjes vasthouden, gewoon door lid te worden van zo'n partij. En we gaan zorgen dat jullie tegelijkertijd die eerste stap zetten, zodat niemand als eerste hoeft te verliezen. Het is een beetje, weet je dat spelletje dat je vroeger als kind deed, in elkaars ogen kijken en kijken wie het eerst knippert. <coughs> als je allemaal tegelijkertijd knippert, heb je van niemand gezien dat die knippert. Dus heb je met z'n allen de ogen open gehouden. En dat proberen wij te doen, tegelijkertijd die stap maken, tegelijkertijd knipperen. En uiteindelijk kun je daarmee die stap zetten. Want het is gewoon een politiek systeemfalen wat we nu aan het zien zijn. En hoe bedoel je, het is een politiek systeemfalen? Nou, ja, wij begonnen eigenlijk G500 met het idee dat die, dat die politieke partijen totaal vergrijst zouden zijn. Dat het lag aan de leeftijd van die leden die al ruim over de 60 liggen allemaal gepensioneerden, dat ze gewoon naar eigen belangen uh, naast uh, gingen streven. Nou, dat blijkt helemaal niet waar te zijn. We zijn bij al die zaaltjes binnen geweest, met die mensen gesproken. En die willen heus wel wat. Maar het is gewoon in Den Haag, zit er gewoon een hele gekke reflex in. Het enige wat ze willen is polariseren. Dus op punten waar ze het mee oneens zijn, dat willen ze vergroten. En uh, tegelijkertijd zie je ook dat ze niet als eerste punten willen inleveren. En ja, dan komt er gewoon stilstand. En dat is wat je nu ziet. En dat is dat systeemfalen. Dus het niet meer mogen, uh, dat ze niet meer in oplossingen kunnen denken. En tegelijkertijd ook niet als eerste gewoon een stap durven te zetten. Um daarom draaide ik de Public Enemy voor je. En ik had eigenlijk gehoopt dat ze zouden heten uh, Politic Enemy. Want ben jij een, een politieke vijand van die drie partijen? Nee, helemaal niet. Zien ze ze jou zo? Dat weet ik niet. Uh, tot nu toe krijgen we gewoon uh, heerlijke kopjes thee, uh, warme handjes... en worden we goed ontvangen. We hebben met al die partijtoppen goed contact. Um, Slim van uh, die partijtoppen. Ja, dus je moet ook elke avond als je, als je in je bedje stapt... moet je goed nadenken. Wat heb ik vandaag gedaan? Heb ik een echt gesprek gevoerd of heb ik een politiek gesprek gevoerd? Heb een voor mijn bol gekregen of een steuntje in de rug? Wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dat is het grootste gevaar denk ik voor G500, is inkapseling en wegzetten. Wat wij wel zijn, is we, zeggen, we zijn heel um, open, positief. We gaan voor verbinding, dus op die manier werken wij ook. Maar daar moet je wel voor uitkijken. Um, want uiteindelijk wil je gewoon wat bereiken. En, um, ja, want waarom je doe je het? Wat door is... die kopjes thee. Wat, wat wil je? Nou ja, we hebben dus dat, dat tienpuntenplan. En eigenlijk wat wij willen, het hele overkoepelende thema is eigenlijk... dat we zeggen, nou, we hebben wat met elkaar in dit land. En jij en ik, en ik met mijn opa, en uh, mijn oma zorg, uh, ik zorg voor mijn oma dat ze goede zorg heeft. Andersom heeft zij ervoor gezorgd dat we in een leuk land wonen. Mijn ouders die uh, betalen een studie. En dat gaat allemaal eigenlijk via het politieke systeem. En waar ik heel erg bang voor ben, is dat dat idee... dat we een soort van solidariteit hebben uh, binnen het systeem... dat dat eigenlijk kapot gaat. Of het nou gaat over de pensioen, omdat daar gigantisch tekort in zit. Of de gezondheidszorg, omdat je uiteindelijk 50% van je inkomen kwijt zal zijn... aan de zorg, als het zo doorgaat over 15, 15 jaar. Um, en daar ben ik echt bang voor. Dat op een gegeven moment dat gewoon iedereen zijn eigen onderwijs moet betalen. Dat, dat uh, als je ziek wordt, dat het niet meer betaald kan worden. Pensioenen gewoon weg zijn. En dat uiteindelijk daardoor ook, dat we gewoon minder met elkaar hebben. Um, want dat, dat vind ik nu heel mooi eigenlijk aan Nederland. We zeggen altijd wel... Die zijn totaal ik-gericht en uh, totale narcistische geworden. Maar uiteindelijk is volgens mij niemand totaal ik-gericht. Iedereen leeft wel binnen een gezin of in een leuke vriendenclub. En dat zijn we politiek eigenlijk ook. Nederland is eigenlijk gewoon een hele grote politieke vriendenclub. Tuurlijk, af en toe haat we elkaar en af en toe slaan we elkaar de hersens in. Uiteindelijk zorgen we voor elkaar. En als je dat laat verdwijnen, ja, dan vind ik het in ieder geval geen mooi land meer. Nou, wat een mooie boodschap van de G500. Ik... Uh ja je, dat, dat we uit nee, waren op nee, oorlog nee, ik, of zo? Nee, helemaal niet. Zeker weten van niet. Um, daarnaast, uh, ik, ik draai de Public Enemy. Daarnaast mag ja. jij ook een plaat uitkiezen. En je hebt een bijzondere plaat uh, uitgekozen. Namelijk een plaat van Bruce Springsteen. Ja, dan ben ik natuurlijk wel weer de, de meest vroeg oude lul van Nederland... Om, om een plaat van Bruce uit te kiezen. Maar wat Bruce Springsteen heel goed kan, is mooie politieke liedjes... maar ook die echt pakken. En met name vind ik hem live, vind ik hem echt magistraal. Nou, wij hebben een prachtige live-versie ja. van de plaat die jij wilde horen, namelijk American Skin 41 ja. Shots, uh, ja, live vanuit New York. En ik stel voor dat we eerst gaan luisteren, zodat iedereen het gehoord heeft, en daarna het even is. uitleggen. Ik To understand the rules If an officer stops you Promise me you'll always be polite And that you'll never ever run away And promise mama you'll keep your hands inside Will is it a gun? Is it a knife? Is it a Wallace? This is your life. It ain't, no it ain't no secret. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. You get killed just for living. You're American. in your eyes. I'm Ja, ik dacht het geplaatst van Bruce Springsteen, American Skin, van uh, Sigurds van Lindy. Jij wilde dit horen. Ja, ik vind het een waanzinnig plaat. Het is een live versie uit Madison Square Garden, New York. En het gaat over de dood van Amadou Diallo. En dat is een jongen, een jonge immigrant. En die staat voor zijn huis, een beetje schemer. En uh, die gaat zijn huis in en vier politieofficieren proberen hem aan te houden. En hij grijpt naar zijn binnenzak. En het enige dat hij vastpakt, is hem portemonnee om te laten zien wie hij is. En op dat moment schieten ze hem neer. En ze schieten hem niet één keer neer, niet twee keer neer. Ze schieten hem met 41 schoten, schieten ze hem dood. En dit heeft een ongelofelijke controverse veroorzaakt. Je hoort hem ook zeggen, hè? van... Uh, uh, you get killed just for, uh, for living. Er wordt gewoon doodgeschoten vanwege zijn uh, huidskleur. En hij zegt, Bruce Springsteen maakt van... for your American skin, voor je Amerikaanse huid. En um, dat vind ik dus heel mooi aan, aan Bruce Springsteen. Dat hij zo krachtig, aan de ene kant dat Amerikaanse... wat is nou zijn, om Amerikaans burger te zijn... ook dat onrecht zo scherp te bezingen... Uh, bezingen dat je gewoon opeens zomer uh, doodgeschoten kan worden. En uh, ja, ik, ik vind het een, een, een plaat om een kippenvel van te krijgen. Ik vind hem heel bijzonder. Zeker een bijzondere plaat en Bruce Springsteen is een absoluut geëngageerde artiest. Uh, ja. Maar waar komt, jouw, uh, waar komt jouw engagement vandaan? Ja, dat is wel flauw. Dat weet ik niet. Ik heb eigenlijk al. Uh... Wat zijn het flauwe vragen? Ja. Waarom? Nou, omdat, omdat je soort van veronderstelt dat het ergens vandaan komt. Nou ja, je hoeft, je hoeft niet. <laughs> dan, dan, wat is jouw. Ik weet het niet. Wat drijft jou? Nou ja. ja. Ik weet alleen dat ik als, als kind kon ik al gewoon heel slecht tegen onrechtvaardigheid. En dat heb ik nog altijd. En als ik, ik ben wel altijd van het uh, type van... als ik iets niet goed vind, dan wil ik er ook wat aan doen. En uh, ook wel dat ik dat op mijn eigen manier doe, uh, via mijn eigen weg. Uh, en dat niet via allerlei hokjes of uh, gebaande paden hoef te doen. En onrechtvaardigheid en gebrek aan liefde, dat vind ik echt het allerergste wat er is. Dat klinkt heel cliché of flauw, maar dat is wel echt waar je me razend om kan krijgen. Uh, en waarmee je me ook in beweging kan zetten. Ja, ik vind dat heel erg, dat zet me in beweging. En op het moment dat ik dus denk dat er ergens iets niet goed gaat... of iets waarvoor gevochten moet worden... dan, uh, nou ja, dan probeer ik weer mensen bij elkaar te krijgen en ergens voor te vechten. Ja, maar Ik denk dat veel mensen dat hebben, maar maar weinig mensen komen in beweging. En wat zet jou dan toch in beweging? Nou, omdat ik dus echt vind dat als je iets vindt, dan moet je ook echt iets doen. En als je iets vindt en je doet niks, dan ben je net zo laf als de rest... En uiteindelijk, heel veel mensen denken dat, dat dingen veranderen of kunnen uh, goedkomen door een ander of door erover te praten. Maar dit, we leven gewoon in een mensenwereld, dus uiteindelijk mensen moeten doen. En ja, dat, dat is binnen G500 ook. Uh, hadden op een gegeven moment heel veel mensen, ja, ik word wel lid en dan, uh, weet je, wat? Dus ik vind het een goed idee en uh, nou, dan kun je leuk uh, aan de slag. Maar het gaat om de kern, dat je het zelf doet, dat je zelf in actie komt, dat je zelf. Uh, je tijd, je energie, je passie, je, alles erin stopt. En dan pas kan iets gebeuren. En als je echt denkt dat het door een ander komt, dan gebeurt het nooit. En ja, ik, ik denk, van, ja, je hebt zo godsgruwelijk veel mogelijkheden... in dit leven, in dit, in dit land, om wat te betekenen. En al doe je dat maar een uur per week. Dus dat maakt niet uit. Maar uh, dat kan gewoon heel makkelijk. En als je dat niet doet, dan ben je, ja, ben je net zo'n laffe uh, boel als de rest... Ja, doe gewoon wat. En, en maar, wat, wat het is, maakt me niet uit. En wat is jouw talent dan bij de G500? Waarom juist jij? Um, nou, ik denk wel dat ik een aantal dingen heb... die, die bij dit soort dingen goed verpassen. Aan de ene kant gewoon dat ik gewoon... Een, en wel een beetje een denker en een doener ben. Ik kan gewoon heel snel grote brokken informatie uh, hebben... en er een beetje lijn in zien. en uh, uh, denk ook wel vaak een creatief plan bij maken. Ik ben wel een, uh, een dromer. Iemand die creatief... ja... Ik denk best wel creatief, ondanks dat ik misschien heel saai of, uh, uitzie of heel saai praat. Maar ja, ik hou wel echt van creatieve processen. Um, en ook wel, denk ik, gewoon een beetje durf. Gewoon doen en durven en uh, proberen. En ga je een keer op je bek, nou dan probeer je het nog een keer. En ga je nog een keer op je bek, doe je het nog een keer. En, nou, Net zolang dat je een keer een, een weg vindt. En ja, ik vind, nogmaals, ik vind dat heel normaal. Maar ik merk heel veel mensen in mijn omgeving die... Weet je, Oh, ik uh, wil daar niet uh, schade door uh, mogelijk te oplopen. Ja, whatever. Weet je? Maar ik, als, ik heb de G500 uh, vanaf de oprichting een beetje gevolgd. En ik ja. zie ook wat het doet en wat het impact is. Uh, uh, niet alleen bij die, bij die 500 of nu al duizend mensen, of die, ja. die, die, die vele enthousiastelingen, maar ook in de media, ook bij de politiek. Het, brengt, uh, het maakt wat los. Maar ben jij ook een beetje de Messias van de G500? Nee. Nou ja, kijk, ik ben maar een van de vrijwilligers. En zo zie ik me ook wel echt. Nou, denk ik niet. Nou ja, echt, serieus, ja. Als er, er wordt vanavond wordt, komt er een nieuwe website online. Ik zit hier nu met jou te praten. En uh, ik ga hem niet online zetten, hoor. Nee, maar het is wel zo dat jij toch het, uh, de inspiratiebron bent, het gezicht. Uh, ja, ik heb uh, over zich aan de kern van het idee gestaan. Uh, maar ja, een idee is maar een idee. En uh, voordat een idee een beweging is, daar heb je echt heel veel andere mensen voor nodig. En ja, ze vragen het ook aan jou om het te lanceren, toen het begon. Ja, maar dat is ook logisch om, dat, om je iets te vertellen. We hebben het gelanceerd voordat we überhaupt nog bij elkaar waren gekomen. Ik heb twee dagen voor de uitzending bedacht. Dus gewoon gaan rondbellen, het plan gaan aanscherpen. Dan hebben we hebben een plan gemaakt en een website gedraaid. En pas de dag na buiten, waarin we het lanceren op tweede paasdag... zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. Dus ja, zo werkt het dan ook wel een beetje. jas. Tweede paasdag toch een beetje de prijs is, <laughs> denk ik. En jij weet het, want je bent katholiek, hè? door uh... Ja, <laughs> precies. Uh, nou, kijk maar uit dat je niet gekruisigd wordt. Uh, want uh, ik zag jou uh, spreken vandaag in, uh, in de Bali. Uh, en je had een goed verhaal over het idee van, uh, van Nederland. Maar ik zie daar wel een jongen in een colbertje in een staan... en stropdasje. Ik dacht bij mezelf... Hij wil de politiek veranderen, maar voordat je het weet... ben je misschien zelf politicus. Door? Om een jasje aan te trekken dat ik al drie jaar in de kast had liggen. Nee, maar doordat je misschien ingekapseld wordt in het geheel. Nou, daar moet je dus elke dag op opletten. En ik, heb heel, ik heb twee dingen geleerd in mijn leven. Eén is blijf altijd dansen. Wat je ook doet in je leven. Blijf dansen, blijf je voeten van de vloer bewegen. Draai om mensen heen. Oh, dus je bent momenteel met Ali. Dat... Nou ja, dan kon ik maar ze slaan ze me al En twee is, is, is, dat zei ooit een keer een man bij, in wiens blad ik een column mocht schrijven. Die zei, jij bent een vlinder. Op het moment dat mensen jou vastpakken en je vleugeltjes kun je niet meer vliegen. Dus laat je niet pakken en blijf, blijf vliegen. En uh, nou ja, dat probeer ik te zijn. Als jij zegt, ik zag daar een raspoliticus, dan, dan doet me dat pijn. Maar het is wel misschien gewoon wie ik ben. En ik, ik verander niet wat ik aantrek of wie ik ben. Als ik voor zo'n zaaltje sta of als ik hier nu met jou zit... En ja, uh, uh, take the package. Wat is Dit dan het ik... verschil tussen, uh, uh, je kent er velen... Wat is het verschil tussen een politicus en uh, tussen jou? Um, ik denk dat het verschil tussen een politicus en gewoon eigenlijk... iedereen die nu luistert... is dat echte mensen luisteren. Echte mensen, even voordat je zelf kunt praten kun je luisteren. Twee is dat je vrij staat en open bent voor nieuwe ideeën. Um, en dat je niet om een soort van dagelijkse overlevingsstrijd voert. Dat voer je als politicus wel. En dat maakt, vind ik, politici heel lelijk. En natuurlijk, er zitten uitzonderingen tussen. En niet scoren ze allemaal uh, uh, twee en drieën op het rapport. Uh, maar het doet wel wat met mensen. En ja, ik heb een mazzel gehad dat ik al vanaf uh, ja, een jaar of zestien... dat ik mocht, toevallig mocht binnenlopen bij kamerleden of ministers. En ik heb ze daar echt zien veranderen. En ik heb daar mensen op een eerste paar werkdagen binnen zien komen in het ministerie die nu Kamerleden zijn, waarvan je denkt, nou ja, dat is niet meer de mens... die dat vijf jaar geleden was. En dat, euh, ja, binnen zo'n systeem word je dus kennelijk wel, wel ja, gemangeld of zo. Maar mensen laten dat ook gebeuren, hoor. Wil je kunt het ook niet doen? En dat ook prima voorbeelden van politici die wel voor hun eigen idee gaan... maar ja, zijn we wel op een gegeven moment weer buiten. Noem eens iemand. Nou, bijvoorbeeld hier de burgemeester van Amsterdam, Evert van der Laan. Ik vond een van de mooiste dingen, Ik was hoor bij een Kamerdebat... En uh, hij had zo'n krachtige idee dat hij gewoon kon zeggen... nou, kom maar op. Vertel me wat jouw uh, oplossingen zijn... of wat je ideeën zijn. Maakt niet uit. Ik heb hier een plan. En als je een beter idee hebt, dan passen we hem aan. Dus dat betekent dat je heel krachtig vanuit je eigen idee staat. Ondernemers, hè, advocaten hier in de stad. Altijd sociaal hart gehad. Nou, die werd daar geroepen om, uh, om Ella Vogelaar te vervangen. Durfde dat gewoon te doen. En die, zijn, die wist gewoon dat het tijdelijk was. En is hier burgemeester geworden. Heel gelukkig geworden. Maar was iemand die niet gemangeld werd in interne partijpolitiek... of uh, zich het kaas van het brood liet, liet vreten. Uh, iemand die heel oprecht daarin was, vind ik in ieder geval. En uh, ja, waar we er echt uh, wel te weinig van hebben. Maar... En dat zeg ik bijvoorbeeld hier ook voor... voor hè, de, de, de grootste concurrent voor Samson, uh, Lodewijk Asscher. Die wil ook niet gaan naar Den Haag. Nou, waarom, denk je? Die man heeft gewoon kinderen, die heeft hier een prima baan. Maar vooral ook, die ziet ook wat het met dat soort mensen doet. Hij kan hier een verschil maken en een mooi mens blijven... Maar toch trekt het je aan. Ik bedoel, je, je voelt je geroepen en je wil ook het systeem van binnenuit veranderen... door uh, mensen lid te maken van die drie middenpartijen. Uh, toch vind je politiek ja. mooi. Wat vind je daar mooi aan dan? Nou, Dat het een snelweg voor idealen is. Dus als je iets wil en een idee hebt... dan geloof ik nog steeds heel erg in de kracht van politiek en van het bindende. En van het... Maar ja, zoals je het nu vertelt, is het vooral een snelweg... vol met uh, sneuvelende uh, uh, mensen met idealen... Ja. die ingekapseld worden en... Uh, ja. Zichzelf te pletten rijden. Ja, maar dat, dat kan zeg maar... Dan kun je zeggen, nou, ik ga lekker op de vluchtstrook staan... en uh, knippen licht aan. Je kunt ook denken, nou, heel voorzichtig manoeuvreren. Zorg dat je een beetje aan de zijkant van, uh, van de weg blijft rijden... zodat je nog altijd kunt uitwijken. Toch maar eens kijken. En nog eens, ja, weet je ik ben 21. En ik, ik heb gewoon een idee... en ik hoop dat met heel veel mensen uit te voeren... en te kijken of dit werkt. Dat weten we nog niet eens. Nooit eerder geprobeerd. En, uh, nou ja, mislukt het, dan mislukt het. Maar... Uh, ja, als ik er maar zelf als mens niet, niet, niet lelijker op word, dan vind ik het allemaal niet zo erg. Is je er al lelijker op geworden? Wacht, ik vraag dat heel even aan de uh, achterban op het bed. Ja, hij zegt als ik er maar niet lelijker van word. Ja, los dan van wallen de... en zo. Ja. Nu, ja, ik wil zeggen. Als mens. Als mens, nee. Nee, absoluut niet. Wordt je er beter van? Um, misschien beter in het snel schakelen en snel produceren van ideeën maar wordt hij er een beter mens van? Dat weet ik niet. Ik vind wel, ik denk... bijvoorbeeld, ja, sorry. Ja, zeg maar. nou, ik vind bijvoorbeeld wel als ik uh, merk dat ik echt veel dagen in Den Haag heb gezeten, dat twee weken doe of zo, anderhalf week, dan merk ik toch al wel trekjes. Ja. En dan uh, ga je toch langzaam mee, hoor. Wat voor trekjes dan? Wat merk je aan jezelf dan? Ja, weet je, uh, ergens ben ik natuurlijk wel een klein beetje een beetje politiek. Ik hou, ik geniet gewoon van politiek. Ik ben gewoon een politieke junk en. Uh, als er verkiezingen in Frankrijk zijn, of uh, weet ik de Tagierplein stroomt vol... of uh, er is een deelstaatsverkiezing in Duitsland, ik kijk. En ik zit gewoon op internet te zoeken. Maar ik merk als ik in die politieke omgeving loop... dat je daar toch een beetje... Ik ja, weet niet. Je, je wordt erin meegetrokken. Dus je ja, maar ook wat snel word je? Word je zuurder? Word je, uh... Eén, je wordt snel cynisch. En dat is het lelijkste wat een mens kan worden. Twee, je gaat een beetje praten zoals die mensen. Nou, Dat, dat betekent dat je uh, leger gepraat. En gewoon dingen als niet luisteren. Een beetje dat spinnerige, dat, dat een de politiek zien als, een, als, een, als, een, als het paardenrace dat, dat soort dingen ga je snel doen. Ik vind wel dat je in Den Haag al vrij snel onnuchterd kan worden van idealen. Daarom moet je dus daar ook niet te vaak komen. Merk je dat als hij terugkomt uit Den Haag? Nee, niet, niet direct. Moet maar... je hem dan weer naar zijn eigen wereld toetrekken? Nee, dat is misschien eerder als hij heel erg druk is geweest. En dan is dat soms wel nodig om gewoon weer even te landen. Maar ik denk, ik denk dat het absoluut niet goed zou zijn voor hem. Ik was, uh, het, de maandag nadat het kabinet was gevallen waren we in de Tweede Kamer. En toen liep ik eigenlijk voor het eerst daar uh, op de gang rond. Toen spraken we een paar mensen. En toen, Ik was er altijd al van overtuigd van dat politiek is niet goed voor jou. En toen werd ik echt nog meer erin bevestigd. Dat hoe mensen met elkaar omgaan, het is niet, zuif, niet altijd even zuiver. En, en waarom is het niet goed voor Siewert dan? Omdat hij... Uh, zich dat heel erg persoonlijk zou aantrekken. Omdat hij zich altijd vanuit zijn idealen hard maakt voor een bepaalde zaak. En um, in politiek moet je volgens mij, wat ik daarvan heb gezien... het heel erg los kunnen zien van jouw eigen persoon. Ik denk dat, dat, dat hij dat niet goed zou kunnen. Klopt het? Denk het wel. Ja, voor de luisteraar, dit was de vriendin van Siewert... die hier in de hotelkamer op bed zit... en even gewoon uh, goed politiek commentaar geeft op de politicus uh, Seward. Uh, klopt het? Ja. Ja, nou, vanavond waren we in de balie. Yeah. En dan zegt daar de opiniechef van de, de Volkskrant... Gewoon, nou ja, dus, want prima uh, dat de democratie het geweten van een uh, individuele politicus uh, vermorzelt. Dat hoort erbij. En anders, als we dat niet zouden hebben, zouden we geen goede democratie zijn. Maar dat zijn dingen die... Uh, ja, die ik absoluut niet zou trekken. Nee, maar hij zei ook... je kan tegenwoordig niet meer een man uit één stuk zijn. Je bent ook verschillende delen. Daar, daar, daar kon ik hem ook wel in vinden. Tuurlijk, en dat heb ik ook wel. Maar er zijn wel echt bepaalde fundamentele dingen... waar je gewoon niet aan zit. En uh, als je dan nu toch ziet hoe, uh, hoe bijvoorbeeld vvd kamerleden moeten kronkelen om uh, nog ergens dit kabinet te gedoven... CDA is precies hetzelfde... Dan, uh, dan, ik zou dat niet trekken op dat moment. Nee, als ik dat 76e nee. Kamerlid zou zijn, ja. zou ik wegwezen. Ik en dat is misschien Er zijn slap. legio voorbeelden van, maar toch vind ik ook... soms moet er in Nederland gewoon een compromis gesloten worden. Ja, maar over je geweten sluit je nooit een compromis. In ieder geval, zo ben ik opgevoed. Maar wat ik zo jammer vind in Nederland... dat compromis, het compromis wordt altijd zo slecht wordt uitgelegd. Een compromis is altijd alsof je verloren hebt. Terwijl ik soms denk bij mezelf, ja, maar je kan het ook zien als winstpunt. Ja, compromissen zijn op zich niet lelijk. Het is niet een litteken of zo dat je oploopt. Het kan ook gewoon een hechting zijn. Uh, ondanks dat het misschien ook niet altijd smakelijk uitziet. Maar we zijn te ver gegaan. Als je kijkt naar wat er op politieke onderhandelingstaaf lag... was het eerst waren dat complete politieke ideologieën. Toen kwamen dat richting de principes. En nu zijn we al zover dat we het geweten onderhandelen... op het onderhandelingstaaf van zo'n zo zo kabinetsformatie. Nou, met dat soort gekwartet, daar moet je wel aan mee willen doen. En ik snap, ik snap dat echt werkelijk niet. Dat, dat er niet meer Kamer. De, hoe komt het nou eigenlijk dat bij geloof 97, 98 procent van de stemmingen. stemt de fractie unaniem? Ik weet, niet, ik weet niet hoe dat in je eigen organisatie zit. Maar waarom mogen mensen niet gewoon vrij zijn wie ze zijn? En laat de Kamer het maar, uh, maar uitzoeken. En kijken waar meerderheden liggen. Laat ze maar franken vrij stemmen. En natuurlijk, dat, dat kun je niet op elk topic doen. Uh, maar het feit dat over gewetensonderwerpen dat niet kan. Ja, vind, ik, vind ik ongelooflijk. Um... Je had nog een plaat meegenomen. Meestal draaien we maar een, twee platen, eentje van mij en eentje van jou. Maar deze was ook heel mooi, vind ik. Um, ja, het is ook het campagnelied geweest van uh, een van die, nou mag ik zeggen, geknakte politici. Een man die met veel idealen uh, uh, de politiek bestormde. En dat we na vier jaar toch moeten concluderen. Dat het ja, ben je van heeft... dat kan? Dat je echt al durft af jou. te schrijven? Nee, nee, nee zeker, niet, zeker niet. Maar ik vraag het aan jou. Ik nou, als je, je ik... compromissen mooi vindt, dan moet je van Obama houden. Natuurlijk, bedoel uh, zijn hele boodschap van hoop en verandering... we zijn niet opeens in, uh, in het paradijs van uh, Adam en Eva beland. Uh, maar uiteindelijk, onder de streep, heeft hij best wel wat bereikt. Daar krijgt hij niet altijd alle credits voor. Het is ook een president die volwassen is geworden. Uh, en uh, nou ja, Dat zie je ook in zijn slogan. Dus hope, het is niet meer hoop, maar het is nu opeens voorwoord, vooruit. Dus doorgaan waar we zitten. En dit is een uh, nummer, dat is geloof ik niet in de presidentiële race gebruikt... maar misschien moet je me corrigeren. Ik geloof naar een aantal primaries, toen het heel spannend was... tussen Clinton en uh, Hillary Clinton en Obama, uh, rondom New Hampshire en zo. En toen was er een, een jong iemand, 2008... en toen kwam net zeg maar, dat idee van dat je gewoon authentiek jezelf kon zijn. En dit is dus een, uh, De videoclip hiervan is gewoon met van die, van die flipcamera's opgenomen. Uh, gewoon een jongen op een gitaar... En het is daarna nou ook een ongelofelijke... Dit is niet echt een hit geworden, maar die, die, die zanger is wel uh, echt doorgebroken. Dat is Ben Harper met uh, Better, uh, A Better Way. Nou, ik vind het echt vet. We gaan naar luisteren. Ja, ben Harper met uh, Better Way voor Seward van Linden. Ja, een, een, een lied dat toch wel kleeft aan uh, Barack Obama. Um, we hadden het er net al over. Obama had mooie woorden, uh, bijvoorbeeld change, mooie plannen. Het is er niet helemaal uitgekomen. Ben jij ook bang dat dit met uh, de G500 en uh, de idealen van de, <laughs> de G500 uh, kan oh, maar gebeuren? Eén klap op, een lijn worden gezet met Barack Obama. Het begint wel heel comfortabel te worden na 80 dagen. Um, en nee, ik ben er niet bang voor, maar het kan wel gebeuren. En uh, wij dachten eerst, we moeten twee jaar gaan knokken... om een beetje ideetjes te hebben. Mensen aangaakten. Nou, het kon heel snel gaan. We hadden binnen drie dagen 500 man bij elkaar. En ja, dat kan ook zo weer over zijn. Maar de kracht van wat G500 overeind houdt... is de energie van de mensen. Die, die allemaal meedoen, vrijwilliger zijn... en zich uh, hart en ziel inzetten. En als dat vuur dooft, dan, dan dooft dat met een reden. En als dat vuur aanwakkert, dan gaat dat ook... Uh, niet zomaar. Maar waarom zou het doven? Nou, dat vraag ik me ook af. Volgens mij gaat dat niet gebeuren. Welke reden zou je kunnen bedenken waarom het zou doven? Pff. Nou, stel dat de hele strategie niet zou kloppen. Dat je niks kunt veranderen, je met verkiezingen niks kan. Dat, je, dat uh, mensen geen tijd hebben, dat geld opraakt. Uh, weet ik veel ik bedoel uh, ik, uh, elke dag is er wel weer een kans waarop het kan mislukken. Ja, voorlopig uh, gebeurt het niet. En ja, dan moet je ook gewoon een beetje vertrouwen hebben. Welk groot plan komt er nog meer van de G500? Nou, kijk, wij zitten nu in de congresfase. en We gaan zometeen na die politieke congres die dus uh, uh, vandaag waren. En volgende week gaan we naar de verkiezingen. Ja, dan gaat G500 een hele nieuwe verkiezingscampagne uitrollen. Hoe? Nou, ja, wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen... maar niet als partij, maar als beweging. Dat gaan we doen door geld op te halen en sportjes te maken... een internetcampagne. Um, en we zijn op dit moment ook goed aan het kijken... Maar wat kun je nou met de verkiezingen zelf? Kun je die ook nog op een andere manier inzetten? Kun je dezelfde nou, truc tussen aanleidingstekens die je eigenlijk hebt gedaan... dat je opeens mensen lid kon maken van meerdere partijen... tegelijkertijd met dezelfde agenda... dat is eigenlijk binnen de huidige democratie een nieuwe vorm vinden. Dus binnen die oude structuur een nieuwe vorm vinden om, om de politiek te veranderen. Nou, daar zijn we natuurlijk ook aan het kijken of je dat met de verkiezingen kunt. Ja, maar je zegt, we zijn aan het kijken. Nou, we weten het al bijna wel. Wat ja. dan? Wat gaan jullie dan doen? Nou, we moeten het nu nog helemaal door. Maar we, we hebben net met uh, juristen. We zien wel mogelijkheden in de kieswet. Wat precies wordt. Heb wel gezegd, dat ga ik niet precies zeggen. Maar uh, verwacht dat G500 daar wel met iets gaat komen. Ja, wat? Ja, dat is een de mooie verrassing natuurlijk. <lacht> eerst, moet, eerst moeten die congres voorbij. Dan moeten we het helemaal. Weet je wel, netjes uitgewerkt hebben. De goede website. Ik heb geleerd van. Dat wij dat G500 allemaal. Hebben gedaan. Dat wij allemaal onze stem aan jou moeten geven. Nou, ja, dat kan niet. Dat, uh, ik, zou, ik zou het leuk vinden als ik. Uh, Tienduizenden stemmen op een persoon konden hebben. Maar er zit dus nog ergens een, een, een, een, een maas in de wet? Nee, niet een maas. Gewoon een mogelijkheid. Het is niet iets waar ze niet over nagedacht hebben. Er zit nog, nog steeds een mogelijkheid... Een tipje om... van de sluier. Ja, die zou je willen. Ja. ja. Een nieuwe manier van stemmen. Ja, goed. Het komt vanzelf. Maar wat ik geleerd heb... We hebben ook eerder een oranje pack gelanceerd... waarmee we het geld op willen halen voor die verkiezingscampagne... En je moet het niet overhaasten. Eerst alles helemaal netjes hebben, allemaal afhebben. En je niet laten ophaasten of uh, opnaaien door, door media die er iets mee willen. Dat heb ik echt geleerd. Uh, we zijn 80 dagen bezig. En soms hebben uh, we bijvoorbeeld met Oranje Oranjepak... wilden wij gewoon, we uh, zaten in de wereld draai door... ging gingen het aankondigen, dat we geld wilden ophalen voor televisiespots. En dacht we, nou, dat is wel lachen dan. Als je een aankondiging van aankondiging ja. kunt doen. Dus dat het laatste reclameblokje voordat Matthijs van Nieuwkerk begon... met ons als eerste item, dat gewoon het eerste reclamespotje op tv komt... Ja. Nou, uh, wisten wij veel hoe je een tv sportje moest maken? Dat is ook de eerste keer in je leven. Ga dat maar eens inkopen, maken, maar, afstemmen. Dat weet al... ik, maar dat van dat stemmen ga je dus nog niet verklappen? Nee. Wat ga je zelf eigenlijk stemmen? Weet ik absoluut niet, weet je dat? Ik vraag naar heel veel mensen. Maar jij bent en, lid geweest uh, van de jonge democraten? Dat Ooit? Ik dan heel, uh, dat kan me niet eens nauwelijks meer... Dat zou misschien kunnen, maar dat is dan misschien een heel korte periode geweest. Ja, serieus. Ja, dat... ja ik las het ook maar ergens, dus... Oké. Okay. Ja, kan. Was het ook niet Rita Verdonk die ooit als lid geweest is van uh, de... De bsp ja. ja ik precies. Ja. Uh, ik ben op dit moment ja, gewoon lid via ja, G500 bij die partijen. Uh, en het is wel zo eigenlijk, ik heb bij de verkiezingen heb ik altijd anders gestemd. Dus in Europa heb ik anders gestemd dan op landelijk. En op landelijk weer anders gestemd dan in mijn gemeente. Ja. En ook weer in mijn stadsdeel trouwens, ook weer anders dan in... Uh, in uh, zoals, maar je ik, weet ik nog niet genoeg... waar je op gaat stemmen? Nee, ik denk dat ik de politicus ga belonen met eerlijkheid. De enige die durft te zeggen, jongens, het wordt... Wie is dat op dit moment? Ik zie het niet. Ja, echt oprecht. En um, um, waar gaan we jou ooit terugzien? Word jij ooit minister-president van Nederland? Nee, als ik dat word, dan mag jij me komen halen en eruit trekken. Dat is, dat is niet mijn doel. En uh, nee, ja, ik, ik denk dat ik uh, ik vind heel veel dingen mooi. Bijvoorbeeld, uh, ik vind bijvoorbeeld vind ik kinderrecht, heel mooi. Ik heb er ook heel veel respect voor voor kinderrechters. Maar ja, goed, met de dingen die ik nu doe, is het wel heel moeilijk... om ooit in zo'n traject te kunnen komen, omdat dat überhaupt te kunnen worden. Dat vind ik mooi. Ik, ja, voor de rest zijn er zoveel mooie dingen. Nou ja, maar het, het is, mooie het is geval... ding is... Uh, jullie zijn nu twee jaar samen. Jij met je vriendin die daar mooi op het bed zit. Uh, het is tijd uh, voor mij om de kamer te verlaten. Uh, want deze uitzending <lacht> Een feestje is ook uh, <lacht> afgelopen. Maar uh, Siewert, onwaarschijnlijke dank. En vooral uh, veel succes met de gegeven waar laat van je horen. Doe maar. Ja, <laughs>